4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Londen heeft koningin Elizabeth de Olympische Spelen geopend. De Olympische vlam werd het stadion binnengedragen... door de Britse roeier Steve Redgrave. Zeven jonge atleten ontstaken daarmee het Olympisch vuur. De openingsceremonie begon met het luiden van een gigantische bel... door tourwinnaar Bradley Wiggins. Daarna werd het leven in Groot-Brittannië uitgebeeld... van de 17e eeuw tot nu. Ook waren er rollen voor James Bond en Mr. Bean... Na de show kwam de traditionele parade van alle atleten... gevolgd door het afleggen van de Olympische eet. De atleten, scheidsrechters en coaches beloofden zich eerlijk te gedragen. IOC-voorzitter Jacques Rogge wees er in zijn toespraak op... dat voor het eerst elk land ook vrouwelijke atleten laat deelnemen aan de Spelen. De openingsceremonie werd afgesloten door Paul McCartney, die Hey Jude zong. Een ex-prostituee krijgt bijna een miljoen euro schadevergoeding van haar pooier... Volgens de rechtbank in Leeuwarden is de vrouw jarenlang als slaaf behandeld. Ze werd gedwongen als prostituee te werken. Ze werd geslagen met stokken en bewerkt met strijkeizers. En ze moest twee keer een abortus ondergaan. Al haar inkomsten, volgens de rechter bijna een miljoen euro, moesten afstaan. Dat geld moet de pooier nu aan de vrouw terugbetalen. En hij moet ook zes jaar de cel in. Carlos Slim, de rijkste man ter wereld, vindt dat Europa de Europese crisis, de economische crisis verkeerd aanpakt. Volgens de Mexicaan voert Europa een agressief monetair en fiscaal beleid... dat alleen maar leidt tot hogere tekorten en meer werkloosheid. Slim zegt dat de Europese regeringen juist zouden moeten investeren... om de economie te laten groeien en banen te creëren. Carlos Slim is eigenaar van twee grote telecombedrijven... en heeft ook een belang van 28% in KPN. Hij deed zijn uitspraken op een bijeenkomst van Latijns-Amerikaanse ondernemers en politici in Mexico. Het weer: vannacht buien, met vooral in het oosten kans op onweer en wateroverlast. Minimaal rond 16 graden. Overdag trekken de buien weg en is er af en toe zon. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Goedemorgen en welkom terug bij Nachtvluchten Noorderzon. Het is onze laatste aflevering. Na twaalf jaar valt het doek voor dit heerlijke verrijkende programma. We nemen met veel weemoed afscheid. Het wordt toch een beetje een kras op de ziel... wanneer je het werk met ziel en zaligheid uitgevoerd achter je moet laten. Partier, c'est mourir, en peu. En ook het afscheid nemen valt ons zwaar. U heeft als luisteraar ook laten horen dat u ons zult gaan missen. En een mooier compliment kunnen wij ons natuurlijk... als makers niet wensen. Naast mij zit nog steeds Maarten Peters. En met hem ga ik nu toch eens eventjes naar die luisteraarsreacties kijken. Bericht van een luisteraar. Ik zit al helemaal in die tas. Of wil jij er eens een uithalen, Maarten? Lijkt me goed. <lacht> en de winnaar van deze ja. week is... Dank je wel. Ik ga eens even openmaken. Oh, dat zijn er twee. De, Wacht even. Ik die, doe... die Deze dan. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, dat is een tip voor de toekomst. Ach ja, we zitten ook helemaal in het verkeerde zakje, dat is mijn schuld. Vorige week hoorde ik, we leven met onze rug naar de toekomst. Dus een achteruitkijkspiegel. Grapje, want het blijft natuurlijk achteruitkijken hoe je ook staat. Serieuze tip? Wees niet bang. Ik zoek zelf nog een tip voor mijn toekomst. Ik ben 48 jaar, zit in een rolstoel, want heb nu 12 jaar MS. Weet dus dat de fysieke mogelijkheden alsmaar minder worden. Hoe oud ik... Nee, hoe houd ik zin in de toekomst? Kan ik de tips van anderen ergens lezen? Hartelijke groet. En dit is gemaild door Nel Achterhes. Hoe hou je de moed erin inderdaad als je al twaalf jaar MS hebt? Dan moeten we eigenlijk Karen Spijnk even bellen. Ja. God, wat een moeilijke vraag. Vind ik ook. Ja. We hebben overigens wel voor Nel inderdaad uh, de tips die anderen hebben doorgegeven. Daar hebben we er een aantal van op de site gezet. En dat is nachtvluchten.fm Dus daar kun je gaan kijken Nel. En ja, we hopen eigenlijk dat je gewoon heerlijk uh, de hele nacht ligt te luisteren. En uh, volgens mij houd je dan ook zin in het leven. Ja, mooi, ja mooie dingen doen. Naar mooie dingen kijken en mooie dingen luisteren. Juist. Terwijl wij nu eigenlijk een beetje afscheid moeten nemen van die luisteraar. En dat geldt ook, dat afscheid nemen, voor de collega's op de werkvloer. Jarenlang zagen wij met vreugde dezelfde mensen terug in die donkere nachten. Bijvoorbeeld de beveiligers op het mediapark. En daar bouw je dan een band mee op. Cynthia van der Hoeven, Michel Peters en Wil Pruin zijn dus ook hier naartoe getogen... Om deze memorabele nacht met ons mee te maken. En naast mij is aangeschoven Wil Pruin. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe voelt dat hier zo? Op de luchtverkeersleiding Toren op Schiphol 90 meter hoog. Fantastisch object om te beveiligen, lijkt mij. Ja, ik zou je zo weer willen gaan werken. Dus wat dat betreft, uh, ik ben niet in nood geweest. Ik heb al vijf jaar hier mogen werken. Dus de luchthaven is voor mij niet vreemd. Maar dit is een prachtig uitzicht. Het is net wat er begin van de nacht werd gezegd. Als ik hier mijn slaapkamer kon krijgen, dan teken ik nu nog. Maar eventueel werken, dat zou je hier ook wel willen. Zullen we kijken of ze beneden wat sollicitatieformulieren nee. hebben liggen? Nee, ik, ik heb hier vijf jaar met veel lol gewerkt. Alleen de afstand was te groot vanaf de plaats waar ik nu woon. Ja, elke dag meer rijden en Schiphol. Dat was bijna een uur. Nou, zomers is het leuk, winters wordt het vervelend. Ja, En nu ben je dus beveiliger op het Mediapark. Ja. ja. Met hoeveel plezier doe je dat? We hebben elkaar vorig jaar gesproken. Maar misschien de luisteraar die dat toen niet gehoord heeft... is toch even belangrijk om uh, je ideeën daarover te horen. Ja, dan goed, dat doet me plezier. Uh, ik ben hier vandaan uh, richting het Mediapark uh, verhuisd. En uh, ja, Het is een andere wereld, maar het is een uh, hele leuke, uh, snelle wereld. En we doen het met de man of dertien uh, uh, vast. En uh, er zitten wat losse, losse krachten bij... En uh, ja, het is elke dag plezier, het is elke dag wat anders. Wat is er heel anders aan de wereld daar... in vergelijking met je bezigheden en de wereld hier op Schiphol? Nou, in Hilversum ben je meer dienstverlenend bezig over dat. Daar hebben we het toen ook wel van gehad. Uh, en uh, dan ben je meer klantgericht bezig. En hier ben je constant met veiligheid bezig. Je bent constant gefocust op uh, wat wel mag en wat niet mag. En dan moet je natuurlijk de klantvriendelijkheid wel in het oog houden. Maar uh, wel met een kniphoog. En op het Mediapark is het die kniphoog overdag. En dan uh, s'avonds als uh, de meeste mensen naar huis zijn... dan uh, komt hij beveiliger uh, om de hoek kijken. En dat is het verschil. Want dan uh, verlegt zich eigenlijk uh, de taak een beetje in die nachtelijke uren. Ja, nou ja goed, dat heb je zelf ook wel meegemaakt. Uh, als er mensen boven zijn die, die een uitzending hebben... waar je een bepaalde band mee opbouwt... Ja, dan ga je er heel anders mee om. En dan kom, je, dan kom je nog eens langs, s avonds, of s'nachts, om te zeggen... Van, nou, dan drinken we het kopje koffie niet beneden dan gaan we boven het kopje koffie drinken. Ja. Ja, dat is een verschil. En, uh, ja, goed, maar zijn, zijn nachtwerkers bij de radio ook anders dan de dagwerkers bij de radio? Ja, ja, ja goed. dat vind ik wel. Kijk, we hebben nu de sportzomer. Nou, dat zijn elke dag dezelfde mensen. Daar bouw je ook een band mee op. En dat is ook hartstikke leuk. Maar uh, ja, s'nachts is het anders dan overdag. Overdag is het veel sneller... Uh, je hebt veel, veel meer mensen binnen, de bezoekers gaan door. Ja, s'nachts hebben we één bezoeker om vijf uur, nou, die komt dan voor jouw programma. Ja, en verder zijn we, zijn we met andere dingen bezig. En wat dus... zijn dan de taken in zo'n nacht? Zijn er dan dingen die, die, die je vergeten bent of die nog even aandacht nodig hebben? Nee, nee, goed, we hebben... Los een... van het kopje koffie wat je <laughs> met ons drinkt, hè? Nee, s'nachts uh, hebben we een bepaald protocol, dat moet gewoon af, uh, afgelopen worden. En uh, daar beginnen we mee om een uur of tien, uh, ja, dat gaat door tot zes uur. En dan buiten verhalen verhaal omdat je de mensen binnen hebt. Uh, goed, je moet, uh, een, een klein voorbeeld, uh, de kranten komen om, om vijf uur. Nou, de bel in de boven toe, want die kranten willen ze graag hebben. Nou, het zijn die kleine dingen, doe je het niet? Ja, dan krijg je een belletje van boven en beneden van... joh, ben je, ben je niet iets vergeten of zo? Of, uh, of zijn de kranten er al? Het zijn die kleine dingen. Maar verder ben je alleen maar bezig met uh, het con controleren van uh, panden... En, uh, en van de mensen binnen. Ben je als bang? Nee, want als ik bang was, dan had ik dit vak nooit gedaan. Ik zit er... Uh, Ruim 35 jaar in. En uh, goed, bang. Je kunt wel eens in die situatie terechtkomen... waarin zelfs die angst dan misschien zelfs wel een goed raadgever zou kunnen zijn. Nou, ik vind... Nee, angst is geen goede raadgever. Uh, het is meestal het, het moment als het gebeurt... dan uh, speel je er ook op in. Maar angst en bang, nee. Want als je dat echt bent, dan moet je, dan moet je dit vak niet kiezen. Maar dan gaat het zelf niet goed. Nee, ik snap dat als je in de basisbank bent aangelegd, dat je het beter niet kunt doen. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat, dat er momenten zijn. waarop er een situatie ontstaat. dat die angst toch boven komt borrelen. Zoals? Ja. Ik heb, ik... Nou, met een insluiter. Daar gebeurt dat eens? Nee, ik heb dat nog niet meegemaakt. Nee, nee. Ik heb het, dan laat ik het anders zeggen. Ik heb het eens meegemaakt eh, op de momenten dat ik. Eh, maar dat is dan niet op Mediapark gebeurd. Dat je, daar, dat je naar een melding toe moet waarvan je zegt... Van, joh, er is een inbraak en er zijn waarschijnlijk mensen binnen. Maar die mensen weten niet dat jij komt. Dus dat is jouw voordeel weer. Maar nee, ik ben niet bang. En, uh, angst ook niet. Nee. nee, echt niet. En waar ben jij over twaalf jaar? Want wij hebben nachtvluchten een twaalf ja, jaar lang ik heb, gemaakt. ik heb je gemaild. En, en, uh, <laughs> oh, dus dat zit hier ergens in. Ja, het zal er hier zitten. Nee, ik heb uh, gemaild over twaalf jaar, dan ben ik 67... En dan hoop ik wel van een goed pensioen te genieten. Samen met mijn kleinkinderen en mevrouw. En uh, doe dat ergens in Portugal, dan vind ik het prima. Oh, dat wel ik weten. Ja, is ja. dat dan ergens in een fijn, zonnig, ja. ver buitenland? Ja, ja, ja. ja. Portugal. Ja. Ja. Ja. Maar uh, kun jij en, en, en durf jij er ook van uit te gaan... dat als je dat uh, in Portugal wilt doen... dat die kleinkinderen daar dan ook bij zullen kunnen zijn? Want dat betekent dat de kids ook uh, die kant op moeten verhuizen. Of komen ze dan gewoon af en toe langs, want dan hebben ze een fijn vakantieadres? Bijvoorbeeld. Dat. Maar wij kunnen ook al terugkomen, toch? Ja, dat lijkt me wel, He? ja. ja. ja. Nou, nee. als je eenmaal in die ontspanning terechtkomt, oh, dan prima. kan ik me zo goed voorstellen dat je daar heerlijk. Uh... Ja, nee, absoluut. Ja, absoluut. ja goed, kijk, het is, het is nog 12 jaar, ik ben nu 55. Dus, maar ja, goed, voor hetzelfde dan zijn we straks tot ons 70 aan het werk. Uh... Je weet niet wat de toekomst geeft. Blijf jij de komende twaalf jaar ook op dat object? Of begint dat op een bepaald moment te vervelen? En heb je dan een verandering van Hun worden de eerste uh, rondlaten beveiligers. <laughs> nou, die zijn er. Die zijn er al, natuurlijk. Ja, uh, nee, ik heb, uh, ik heb één ding. Als ik moet plezier in mijn werk houden. Heb ik dat niet, dan, uh, dan, dan zoek ik wat anders. En dat plezier heb ik nu nog steeds. Maar ik uh, denk dat ik over drie jaar wel weer uh, met een andere uitdaging bezig ben. Want ik ben wel iemand die de uitdaging moet houden. Want er geen, geen uitdaging, de sleur. sleuren. En dat, dat wil ik ook niet. En is het dan wel een, een andere locatie, bedoel je? Ja. Of wel, uh, di wel dit werk, maar dan weer op een andere plek? Nee, ja, op een andere plek. Of weer lesgegeven. Uh, kijk, mm. wel, voordat ik naar het Mediapark kwam, had ik een tussenstop. En uh, toen heb ik een, een, een, een paar maanden les gegeven. Nou, dat vind ik op zich ook hartstikke leuk om te doen. Maar ja, zolang ik het de rollen heb... en ik kan lachen met de groep die we hebben, dan, uh, dan vind ik het prima. Maar als dat over is en uh, het gezeur komt dan om de hoek kijken dan heb ik zoiets van, ja, dan wordt het tijd om ook eens een keer wat anders te zoeken. Ja. Zoals je dat nu zegt, het gezeur komt om de hoek kijken... klinkt het alsof je dat inderdaad in de praktijk al best wel eens een keer hebt meegemaakt... en, en dus je bullen hebt moeten pakken om een volgende uitdaging inderdaad op te zoeken. Ja, dat heb ik hier gehad. Ik ben hier ja. uh, om, om twee redenen weggegaan. Dat was A, de reistijd die te veel werd en het gezeur eromheen. Ja. ja, wat op een gegeven moment... Uh, goed, we hebben net het verhaal van de zingende zaal gehoord. Uh, ja, dat zijn die kleine voorbeelden waar je op een gegeven moment uh, denkt... van, joh, het is goed zo, ik, uh, ik ga verder... Ja, ik ga mensen daar niet meer mee lastig van. Nee. Ik ga het op een andere manier aanpakken. Ja. Bijvoorbeeld, ja. ja. En dan nog even een vraag. In hoeverre uh, de onregelmatigheid van jouw diensten... Uh, uh, jouw sociale leven beïnvloedt? Uh, dus, dus je gezinsleven, uh, de ja, dingen die je kunt ondernemen met ja. vrienden en kennissen. Nou, dat is, uh, mijn sociaal leven is prima. zowel uh, uh, sociaal als uh, maatschappelijk. Want ik werk alleen met dagdiensten. Ik heb de leeftijd bereikt dat ik geen nachtdienst meer hoef te lopen. Oh, ja. dat is fijn. <laughs> dat is voordeel. Uh, ik draai twee avonden in de vier weken. En verder zijn de dagdiensten. En ik ben twee weekenden vrij. Dus uh, ik kan ge volop genieten. Wil jij zit hier als een gelukkig man. Ja. En uh, laat me wel even weten welke uitdaging het dan wellicht gaat worden over uh, enige tijd. Nou, Drie maar jaar, zei je. Maar Wij gaan elkaar niet uit de verliezen. Dat denk ik ook niet. Echt niet. Nee, dat Vandaar dat, dat, dat ook ik ook niet. zelf op Maarten ook zei. Van, ik, zeg, uh, ik, ik, ik, ik neem geen afscheid. Want uh, we gaan elkaar ooit weer een keer zien. Dus uh, dat, het wordt het dat gewoon, komt goed. Tot de volgende keer. Ja, hè, wordt het gewoon wordt een trend. En dan loop ik weg. He, zo was het toch? Ja. Het wordt een trend, inderdaad. We gaan jouw manier van afscheid nemen. Dat namelijk niet doen en altijd zeggen tot de volgende ja, keer. Tuurlijk. Die gaan we gewoon landelijk en wereldwijd invoeren. Daar ben ik voor. Uh, Oké. Okay. Wil Bruin, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan. En dankjewel dat je je twee collega's, Cynthia ja. en Michelle, hebt meegenomen. Ik heb begrepen dat jullie al wat diensten achter elkaar gedraaid hebben. Of althans, uh, direct uit hun dienst hier naartoe gekomen zijn. Dus jullie gaan lekker naar huis. Wij gaan nu naar huis. Rij voorzichtig. Doe we. Later slaap lekker. En, uh, en morgen weer vroeg op, hè? En morgen zich. Vroeg, oh, vroeg op. En, gezond opzetten, en, en, ja, en, en dus tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Ik zeg het bij deze. Ah, Oké, okay. doen we. Dankjewel. Succes. <laughs> Dank je. Dan gaan wij naar één van mijn favorieten. Passengers with destination nachtvluchten Noorderzon. Please proceed to boarding gate 747. Micheline van Houten was bij ons te gast in een Palet aan Passie... op 22 november 2008. Deze Vlaamse Schone bekoort met haar bijzondere stem... en haar talenten van talen. Muziekliefhebbers tot ver over de grenzen. Met haar vertolkingen van de groten uit de geschiedenis... heeft ze mijn hart... In ieder geval gestolen inmiddels. Moeder van twee kids en getrouwd. Dat laatste ook een iets wat recent, zoals ondergetekende. Daar val ik dan maar even meteen mee in huis, zometeen. Want we gaan haar bellen. van Houten. Goedemorgen. Hi Nora. Ik heb even de wekker gezet. Ja, heel goed van je. <laughs> Goedemorgen, Micheline van Houten. Ja. Good Lord, um, wat een uitzending. Ja, het is, het is ook vanaf een plek echt weergaloos fantastisch. Oh, kijk je uit over de zee? We kijken uit over Schiphol en de Haarlemmermeer. Ja, op 90 meter hoogte. Als jij hier zou zitten... dan zou jij waarschijnlijk zeer geïnspireerd raken... om hier een lied over te zingen. Of te schrijven. I'm walking in the airport. A little high. I'm always excited. When I'm about to fly. Mooi hoor. Ja, ik hoor. ik, uh, ik Kijk, hoor van de technicus, Micheline, dat uh, er heel veel echo zit op mijn stem naar jou toe. Dus als jij het goed vindt, dan gaan we weer even opnieuw bellen. Maar we gaan in de tussentijd wel een van mijn favoriete nummers draaien. Door jou gezongen. Vanaf de CD dan in dit geval. Dus tot zometeen, hè? Oké. Okay. Jij moet liever vergeten. Jij moet net onthouden. Verbij is voorbij. Wis uit die tijd van misverstand. En die tijd verspil. Die aanhoud probeer. Om te vergeven. Van die weggaan tijd. The Nu Micheline van Houtem. En we hebben haar um, opnieuw geprobeerd te bellen. En uh, we gaan kijken of inderdaad het technisch gezien... nu ietsje soepeler gaat lopen en dat uh, mijn echo weg is. Micheline, goedemorgen. Ben je er weer? Ja, ik ben er nog steeds. Hi, Nora. Hi. <laughs> Hoe was dat om die wekker te horen... op dit onchristelijk tijdstip daar in Frankrijk? Ja, een klein beetje uh, gek wel. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren... Um worden mijn nachten uh, meer dan vroeger wel eens uh, verstoord... door een of ander kindje. Dus het is ook niet uh, iets dat, uh, waar ik heel hard van schrik. De huwelijksstaat. staat, hè? De huwelijksstaat inderdaad. Maarten Peters uh, zit naast mij en die heeft eigenlijk wel een vraag. Want toen ik hier uh, vannacht binnenkwam, was dat de eerste vraag aan mij... en nu is de eerste vraag aan jou, Micheline. En die wordt door Maarten gesteld. Ja. Dag, Micheline, met Maarten. <laughs> Dag, Maarten. Ja. Hoe die huwelijkse staat, dat vroeg ik straks ook aan Noor, want die is ook. Uh, hoe, hoe bevalt hij jou? Ja, heel goed eigenlijk. Ik had het ook niet verwacht, want het heeft lang geduurd. Alvorens mijn man Willem Heijn en ik. Um, beslist hebben om te trouwen. Hmm. Um, Kindjes, ja. dat stond enorm in zijn toekomstplan. En ik heb toen altijd gezegd: van nou hiermee. Eerst maar eens of het lukt. Je kan dan nog steeds van vrouw veranderen. <laughs> um, maar dat was dus in orde. En dan um, hebben we een, een, een heel fijn feest gehouden en eigenlijk met alle vrienden en familie onze uh, uh, liefde gevierd. Maar ook daarbuiten. Als ik nu um, bijvoorbeeld iets moet uh, in orde krijgen um, wat uh, te maken heeft met de gemeente of de belastingen. Of, het is toch net iets uh, fijner om de vrouw van te zijn aan de telefoon. Het, het lijkt wel alsof dat je... <lacht> ja, je hebt iets staat gekregen. Ik wou net zeggen, is er nog iets... Want ik ben al 27 jaar met een ontzettende lieve vrouw. en Die zegt ook wel eens, wanneer ga je nou eens een keer die vraag stellen? En dan denk ik altijd, nou nah, nee, zo is het toch prima. Maar... Is dat het voordeel? Dat is, of is er nog iets anders veranderd? Ja, er is ook nog wel buiten een praktisch voordeel. Um, uh, en, ja, net iets meer ge geborgenheid. En, um... Dat is precies wat Nora aan het begin van deze ah, avond vertelde. Ja, ja. ja, ja ik, zei, um, <laughs> ik zei tegen Maarten dat... dat um, de, de, de bedding waarin je je uh, gedragen voelt... Uh, is, is, is veel meer een bedding waarin je wortel kunt en durft te schieten... omdat het uh, heel vertrouwd en inderdaad veilig is... Het is niet meer zo vrijblijvend. Je hebt een keuze gemaakt om samen uh, verder te gaan. En garanties zijn er niet. Maar het is wel je uitgangspunt geworden. Je hebt wezenlijk voor elkaar gekozen. En als je een keer woest het huis uit holt, ja, dan kun je een paar dagen wegblijven. Maar je moet toch een keer terugkomen. Ik uh, heb me ook maar pas gerealiseerd wat het met mij deed. Eens het gebeurd was. Want ik begrijp Maarten wel. Het heeft bij ons inderdaad ook lang geduurd. Ik dacht ook van... Nou, Waar, waarom moet ik mijn liefde uh, met, een, met een ring uh, uh, bezegelen? Um, we houden toch van elkaar, we hebben twee kindjes. Het uh, is toch allemaal uh, koek en ei. Maar eens het dan wel zo ver was, nou, zeker na een paar maanden daalt dat wel in. Dat, uh, dat, het, dat het net iets, uh, iets meer waarde heeft. Je zei het al, Micheline, we hebben uh, ook twee kindjes. En dat uh, brengt mij meteen bij de volgende vraag. Je hebt ook een uh, ja, enorm internationale carrière. Ik ben heel benieuwd hoe jij dat combineert met je gezin. De laatste tijd heb ik minder gereisd. Uh, vorig jaar ben ik lang weg geweest, vijf weken. Uh, met vliegen erbij en, en jetlag uh, uh, verwerken, zes weken. En toen dacht ik van nee, dat, dat doe ik niet meer, dat is mij te lang... Toen was ik in Australië en uh, Nieuw Zeeland. En um, Max, die was toen twee. Um, ja, die heeft het allemaal niet zoveel beseft. Maar Alexander die ja, die miste mij echt wel. Die was toen drieënhalf, hè, ja, want ze schelen anderhalve. Um, ik ga nu in september ga ik uh, tien dagen naar New York. Ik heb het ook wel voor mezelf even nodig hoor. Omdat, uh, tien dagen niet alleen mama te zijn... Maar eigenlijk alleen rest te zijn, laat we zo zeggen. Ja, ik hoor dat wel eens... Inhouden. Zo... Ja, ik hoor dat wel eens van mijn broer... die vliegt voor de KLM... en die heeft ook zijn stem uitgeleend... aan de tune van Nachtvluchten... En uh, die zegt vaak dat als hij uh, op de route is... hij heeft thuis uh, een gezin met vier kinderen... dus dat is best wel een pittige klus. Als hij op de route is, dan is hij weliswaar aan het werk... maar hij ervaart het bijna als een vakantie. Omdat hij dan inderdaad met zijn werk bezig is... en zijn identiteit helemaal uh, ten volle tot zijn recht kan laten komen. Dus ik, ik kan heb... me heel goed voorstellen wat oh, je zegt. Zeker, ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Als ik uh, concerten ga doen in het weekend... dan uh, is het er dan. Bye, mama gaat werken. Ja, heerlijk. Ja, ik doe de kindjes meer gedurende de week. En mijn man doet de kindjes meer tijdens het weekend. Maar het is echt zo even mijn eigen ding doen. Er wordt enorm aan getrokken hè, door zo'n twee kleine kindjes. Steeds ja, het lijkt me aan. heel pittig. Ik heb ze gelukkig niet. <laughs> nou, Nora, pas op. Ik heb, uh, ik heb er foto's van gezien. Ik heb foto's gezien van jouw kids, uh, Micheline. Ja. En uh, die zien er heel koddig en kittig uit. Ja, wat ja, het inderdaad? Um, kleine ja, boefjes. Ja, het zijn kleine boefjes, ja. Je zei het net al, binnenkort tien dagen naar New York. Uh, waar ben jij over twaalf jaar? Dat is een beetje de periode die we elke keer kiezen... omdat wij twaalf jaar bestaan hebben met nachtvluchten. Waar ben jij over twaalf jaar, Micheline van der Houten? Ja, toen ben ik moeder van... Uh kindjes die 15 en 18 zijn, dus dan denk ik dat ik zelf een beetje meer tijd heb uh, om um, mijn gedachten uh, de vrije loop te laten, misschien. Schrijf ik wel eens een boek. Ik denk dat ik zeker nog wel zal zingen, want ik vind uh, door de jaren heen is mijn stem zeker niet uh, ouder en minder sterk geworden. Daar heb ik goed op gelet dat ik altijd uh, met goede techniek zing. Um, en ik denk ook wel dat ik uh, niet meer in Nederland zal zijn over twaalf jaar. Of misschien dan toch wel uh, kort ja, daarom. Als de kindjes dan vijftien en achttien zijn... zou ik toch wel graag ergens wonen waar er een beetje meer zon is. Dat kunnen wij ons heel erg goed voorstellen. Want we zijn in de stromende regen hier naartoe gereden vannacht. Oh, ja, ach, het is toch een dagen gehad, hè? Zeker weten, ja. Ah. Um, dan zeggen wij nu dus ook niet uh, uh, dag, of we nemen geen afscheid. We zeggen gewoon Micheline van Houtem tot de volgende keer. En een fijne uitzending daar, hè, op Schiphol. Dat gaat helemaal goed komen. Dank je wel. En ga maar weer lekker slapen, meisje. <laughs> dag, Nora. Dag. Het is half vijf op Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten Noorderzon bij Max. Onze allerlaatste aflevering. En daarin ontvangen wij dus ook gasten van eer. Passengers with destination Nachtvluchten Noorderzon. Please proceed to boarding gate 747. En Laura Stavinoa, ja, dan zult u denken, is dat een gast van Welleer? Nee, maar het is wel een collega van weleer. En dat is natuurlijk net zo belangrijk. Dochter van een schrijver en een arts. Maar dat laatste heb ik eigenlijk niet gecheckt. Kom je daar aan? Ja. Ja, het klopt niet. Nee, nee hè? Wel een schrijver. De schrijver is mijn vader en mijn moeder is uh, kunst. Historica. Kunsthistorica, dat is het. Ja. Wat kan ik toch verschrikkelijk in de war zijn wanneer ik dingen voorbereid? Mm. In ieder geval is het een, een hele mooie mix van creativiteit en intelligentie. En je bent echt een hele veelzijdige zangeres. Sopraan en singer-songwriter Laura Stavinova zingt out of the box. Zaterdag treedt ze op met haar eigen muziek aan de piano. Zondag zingt ze opera. Op het water in een paraplujurk. Maandagochtend bedenkt ze vocalen bij een progressieve house track. En dat neemt ze dan weer op in pyjama in haar eigen eigen thuisstudio eens even kijken. Nee, ze heeft nu <laughs> geen pyjama. Het, het zou niet meer staan gezien het tijdstip, want het is inderdaad, zoals gezegd, één minuut over half vijf. Um, ja, Laura, daar zit je dan. Je hebt uh, jezelf ook uh, bij ons aangeboden en dat vonden wij ongelooflijk leuk, want wij wilden natuurlijk graag deze nacht opluisteren met live muziek. Mm -hmm. Waar is jouw carrière begonnen? Waar die is begonnen, echt, ja, echt mijn eerste muzikale... De, nou, misschien toen je drie was. Toen ik drie was. Um, toen speelde ik uh, Deze vuist op Deze vuist op de piano van oma Willem. Um, Edwin Rutte. Uh, ja, <laughs> Edwin Rutte, inderdaad. Um, en ik uh, had, had al pianolessen, zoveel kinderen. Alleen trad ik op mijn negende op in het concertgebouw, de kleine zaal met de, de, de microcosmos van Bartok. Dat, uh, ja, dat was best wel een ding, maar dat had ik helemaal niet door. Um, en uh, vlak na dat concert zei ik ook... ja, ik wil eigenlijk stoppen met piano spelen. Dat, ja... Het deed Maarten, me helemaal niets. Maarten, zeg er wat van. Nee, dat heeft ze zelf al beantwoord. Ze is ontzettend goed doorgegaan. <laughs> Toppen met piano, terwijl je net daar opgetreden hebt, wat dus heel bijzonder was. En je was niet nerveus, want je had zelf eigenlijk niet in de gaten... wat voor uh, een uh, exceptionele situatie dat was. Nee, op die leeftijd had ik dat niet in de gaten. En, en de rest, mijn ouders en alle andere mensen wel. En die, die deden daar ook heel uh, heftig en ingewikkeld over. En dat was misschien wel een reden om, uh, <laughs> om, <het> niet, <laughs> ja, om dat niet meer te willen. Maar ik, ben, ik, ik heb dat een paar jaar later al snel weer opgepikt. Maar dan niet uh, Bella Bartok, maar de maar, uh, Beatles bijvoorbeeld. En ik ben heel veel gaan goeie zingen. Keus. Ja, Hele ook, ook keus. goed hè. En had jij in die tijd uh, ook al grote voorbeelden? Ik kan me voorstellen dat je de Beatles dat je dat wilt naspelen. Maar had je ook voorbeelden waarvan je dacht... nou, dat zou ik willen zijn of zo zou ik willen worden? <laughs> Als kind? Ja. Nou, um, ja... De, Whitney Houston was dat bijvoorbeeld voor mij, ja. Ja, ja dat, dus, is oh, dat is grappig dat je daar <laughs> even echt mee komt. Ja, en echt is mijn jeugd, ja. Ja, en dat, dat is ook, uh, maar er is iemand anders die jij volgens mij ook nog uit je jeugd heel goed kent. En dat is iemand die jij wel eens nadoet op feestjes volgens mij. Ja, dat is een beetje een ranzig verhaal natuurlijk. Een ranzig verhaal? Ja, uh, want dan is er al heel veel drank doorheen gegaan... en mm -hmm. is het nachts uh, vier uur en dan uh, is ja. het Wuthering Heights. Uh. ja. Ja, Kate Bush, dat is, dat is niet uh, waar ik naar luisterde. Het is niet... Ik wat... wel hoor. Jij wel. Daar ben nou. ik... Oh, dus ik weet niet wat je nou gaat doen. Nee, nee ik ga niets gemeens over haar zeggen, helemaal niet. Maar uh, ik, ik ging op mijn veertiende naar, naar, naar zangles op de muziekschool voor het eerst. En de lerares die zei, oh, dat klinkt als Kate Bush. En ik zei, wie is dat? Ehm... Oh. Um, en ze zei: Nou, ga maar eens luisteren. En ik ben dat. Uh, nou ja, toen heb ik. Uh... Uh, later Wandering Heights ingestudeerd. Voor de, voor de grappen. Want dat doet het goed op feesten, partijen. Ja, dat is het ranzige eraan. Ja, hè. Dus niet, niet dat we iets lulligs over Kate Bush gaan zeggen. Maar dat is het, het, het moment dat dat dan uh, gedaan wordt, is meestal wanneer iedereen al genoeg drankjes heeft gehad. En het feest is uh, het in meebleven. volle gang en iedereen blijft mee. Nou ja, Laura, die is het dan een Als mensen mij horen zingen, dan is het heel vaak van ook oh, je ook iets van Kate Bush. Dus dan, um, ja. Hoe, hoe goed moet dan? je zijn in, in, in de techniek met die stembeheersing... om, om, om het niet bijvoorbeeld over tien jaar uh, in de vernieling geholpen te hebben? Um, ja, goede vraag, goede vraag. Um, ik heb niet altijd goed gezongen van mezelf. Ik, tenminste, ik, ik zong vroeger wel heel makkelijk flexibel... maar het was niet met de juiste techniek. En ik heb, uh, ik heb altijd gelest. Ik, ik heb nog steeds les van Charlotte Riedijk, een uh, klassiekers opgaan. En in die periode heb ik een paar keer meegemaakt dat het echt helemaal misging dat ik, dat, ik, dat ik het kwijt was, dat ik het niet onder controle had. En toch steeds weer teruggevonden, die stem. En, en uh, hij werd ook steeds beter. En uh, het gevolg is dat ik nu weet wat er, wat er mis kan gaan en hoe ik eraan moet sleutelen. Dat, dat die beheersing wel heel heel goed is. Die wordt alleen nog maar beter. En het, het, het kan steeds beter. Dat is zo mooi om, uh, om te merken. En Zeker met, uh, met klassieke zang. Het kan altijd beter. En ik verbaas mezelf steeds weer daarmee. En, en, en op welke leeftijd is dan die groei in ontwikkeling uh, afgelopen? En keert zich dat weer om? Dat is uh, heel verschillend. Um, nou, ik, de, ja. ik denk dat je op een gegeven moment gaat onderhouden. Snap je? Je kunt heel lang door, hoor. Want dat wordt vaak heel veel mensen denken... Ja, dan moet je... Neem iemand als Tom Jones bijvoorbeeld. Mm. totaal anders. Die man die zingt nog gewoon geweldig. Maar die heeft zijn stem, zijn instrument... heel goed verzorgd. Ja, je moet ik, er wel rekening mee ja. houden. Kijk, als je altijd na het optreden de kroeg in gaat... en tegen het geluid gaat opstaan te schreeuwen... Ah, het was te gek. Nou, dan, dan ga je dat niet halen. Maar als je het goed verzorgt... en je moet ook een beetje mazzel hebben. Maar ook, uh -huh. ook dus in deze specifieke uh, vorm van zingen. Want je, je hebt een, uh, een heel, heel brede manier van werken met jouw stem. Ja, ja. Ik zet mijn klassieke techniek in... om ook uh, niet klassieke muziek te zingen. Niet dat, uh, dat ik uh, popmuziek zing op een klassieke manier. Maar uh, ik probeer het beste van twee, twee werelden te combineren. En dat, uh, dat, dat was ook niet heel makkelijk in het begin, hoor. Want dan... Ik heb een paar jaar lang echt alleen maar klassiek gezongen. En dan, en dan wordt je, als je dan pop gaat zingen... Wordt het, begint het heel braaf en, en heel saai. En, en ik begin daar nu een beetje uit te komen. Maar het is heel interessant om dat te onderzoeken bij mezelf. En ik. gaan wij dat dan ook in het nummer wat jij nu ter horen gaat brengen... Uh, beluisteren, die combinatie? Of, ja. Ja, oh, dat is wel heel Ja, bijzonder. Ik denk dat, dat, je, dat je allebei uh, mijn, ja, mijn achtergronden daarin kan horen. Ja. Ik het wel. Als jij dan uh, <laughs> richting elektrische piano ja. loopt... dan ga ik even zeggen wanneer Laura Stavinova in de nabije toekomst... ergens te zien en te beluisteren is. Nou, Dat is meteen zondag 29 juli, dus als morgen. Je moet zo meteen meteen naar huis en naar bed. Over uh, je stem goed verzorgen gesproken. Uh, dat is om half drie in Misto in Gorkum. Vrijdag 3 augustus is om 1 uur Landjewil Festival Ruigoord. En zondag 5 augustus het Solar Weekend in Roermond. Met uh, artificial happiness. Nou, dus dat zijn in ieder geval drie data. En voor informatie kunt u kijken op laurastavinova.com.nl. Mag allebei. Mag allebei. Kijk, dat is weer dat, uh, die combinatie he, van verschillende dingen. Dames en heren, Laura Stavinova. deal with the changes here. There's so much more, but there's also fear. Very reluctantly, it makes sense that nothing is going to dreams can't you know where to go but it scares me too too blind to see consciously choosing the Lord Come to, i'll run away if they really do. <applaus> Laura Stavinova hier bij Nachtvlucht de Noorderzon op Radio 1 van Max onze laatste uitzendingen geweldig en zo'n zo klein meisje en dan zo dat geluid. Heel groot compliment voor het kleine meisje. En een heel groot compliment voor die grote techniek is daar. Want het, het valt me de hele avond al op. Het klinkt allemaal echt ongelooflijk goed. Het is hier goed, hè, die Peter ja, Belt? Ja, is heel goed, ja. Samen met Boris, ja, even een ja. applausje. En nu we het dan toch over de techniek hebben... en de complimenten die, uh, die we aan dat adres af en toe gewoon moeten en kunnen maken natuurlijk... naast mij zitten twee technici waarmee ik vele nachten heb doorgebracht. En dat vindt mijn man ook leuk om te horen. <lacht> <lacht> naast mij zitten René Visser en Gert van Dam. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, wat ontzettend leuk dat jullie nu eens een keer op deze manier aanschuiven... in plaats van achter die knoppen... Um, Wel een beetje onwennig, hoor. Voor jou of voor mij of... Ja. Allebei misschien. Ja. Ja. <laughs> We hebben elkaar nog nooit zo uh, direct in de ogen gekeken... en dan vervolgens uh, vragen gesteld. Ja. ja. Dit is trouwens René Visser die jullie horen. Gert, ik begin heel even met, jij. met jou. Jij was er al helemaal aan het begin. Uh, wat, wat heeft jou uitgedaagd om hierbij te willen zijn... Nou, dat is twaalf jaar en dus vind ik het toch leuk om dan uh, het helemaal tot het eind mee te maken. En deze plek natuurlijk, hè? luchtverkeersleiding ja. Toren op Schiphol, 90 meter hoogte. Was je hier eerder geweest? Ik denk het niet, hè? Nee, nee. nee. nee. is wel een unieke ervaring. Um, het werk van een technicus, hè? Op, op een locatie als dit. Wat, wat zouden de dingen kunnen zijn waar je tegenaan loopt? Heb jij enig idee? Nou, de hoogte, veel sjouwen, allemaal losse spullen. En wat je net zag gebeuren, dat was heel mooi. Hij is, hij is de technicus. Ja, de, de technicus ja. van dienst komt, zegt tegen hem... Ja, de luisteraars zagen dat niet, horen dat niet. Maar kan je wat dichter bij die microfoon zitten, klep? Anders horen we je niet. <lacht> dat is wat de technicus ook doet, ja. ja. Maar dat, dat doe je dan niet voor jezelf. Je, je, je kunt wel anderen aansporen om dat te doen. Want ik ga ervan uit dat wanneer wij het niet goed doen... dat jij als Gerard Zijnde ook meteen zegt... hé, hey, wacht even. Nou, maar, vol, volgens mij deed hij het expres, hoor. Ja, denk je? Is, uh, uh, wat maakt het, het, het vak van, van technicus nou leuk? En dan, dan uh, heb ik het niet alleen maar over nachtuitzendingen... maar gewoon in zijn algemeenheid? Nou, zoals Peter, net ook met die muziek en zo. Dat, uh, dat zijn de krenten. Ja, maar die zijn er steeds minder, geloof ik, hè? Ja, wordt wel minder, ja. ja. René, wat, wat, wat, wat, wat vind jij uitdagend aan het vak van technicus? En leuk en bijzonder? Nou, het leukste vind ik het eigenlijk als er niks geregeld is... En dat het vanuit niks eigenlijk, als je op Achterstand staat, uh, toch weer winst probeert te halen. Omdat dat dus uh, juist als je dan... geproduceerd is om geen verbinding... of stroomvoorziening of dat soort dingen. Uh, dus jij werkt het liefst met slecht voorbereide collega's? Ja. Dus wat dat betreft was het eigenlijk wel een teleurstelling altijd. <lacht> om niet jou met Barbara te werken, want dan zat het gewoon rond. En niet alleen het programma inhoudelijk, maar ook uh, qua voorzieningen. Eten, drinken, dat is uh, ja, gezellig. Leuk. Ja, dus wij waren eigenlijk hele saaie collega's... waarmee het nee, voor jou nee, geen nee, uitdaging nee, nee, nee. was? Ja, ja, technisch gezien wel, maar... Kijk, in Hilversum kom je natuurlijk in de spreid, een beetje met de studio. Maar als je locatieuitzendingen doet, dan is dat wel eens verrassend, ja. Ja. Ik zag laatst ook nog een foto langskomen... van, van besmeurde voeten en, en modderige uh, onderbenen. Ja, ja. ja. ja. Uh, wat was dat dan voor een locatieuitzending? Ja, dat uitzending? was vorige week, dat was de Zwarte Cross uh, in Lichtenvoorde. En daar hadden we tijdens de opbouw, een, uh, ja, ja, niet echt wenselijk weer, namelijk veel regen. En ja, het is op een grasveld. En ja, er rijden toch auto's en uh, heftrucks af en aan. En ja, dan... Blijft er van dat mooie begaande pad uh, niks over eigenlijk. Dan stuit je tot aan je enkels in de modder, ja. En vielen er nog wat kolen uit het vuur te halen... voor uh, uh, de dingen die niet goed voorbereid waren? Nee, alles, alles was wel redelijk op orde, inderdaad. Alles en iedereen was op tijd. Uh, ja, het was gewoon goed, nee, het was goed geproduceerd. Dat was uh, ik weinig op te nou, Hoe is dat eigenlijk uh, voor muzici om met, met uh, technici te werken? Is, de, is, is dat altijd makkelijk? Of heb je nee. soms het gevoel... Nee, hè? Soms nee, het gevoel niet. dat dat echt een strijd is? Of ja, zeker. dat er niet wat het resultaat net, wordt bereikt ja, wat je wil? Nee, wilt? dat is echt waar. Wat ik net zei, dat compliment, dat, dat doe ik niet vaak, hoor. Want het is vaak... Of vaak, het is niet altijd even goed, hoor. En, uh, maar dan heb je ook vooral te maken met... Weet je, op locaties... Waar dan uh, een praatprogramma is... En dan moet er ook nog even muziek gedaan worden. En daar wordt vaak... Ja, dat is, daar, daarom zei ik dat net ook ter compliment. Het, was echt, het is echt geweldig hier. Dan is de muziek de sluitpost ja. zo'n beetje. En er ja. is ook weinig tijd om dan echt goed te checken ofzo. zo. Ja, en bijvoorbeeld, um, wij waren de, de afgelopen Alp u zes waren we daar boven op die Alp. En toen was daar Casa Luna, zender daarvan uit. En dat was voor jou echt, uh, als ik jou hoor, dat was voor jou echt een taartje geweest. Okay. Want ik weet nog dat de uitzending begon midden in de nacht. Ja, van 12 tot 2, ja. klopt. En er was een enorme boven bovenin die Alpen. En uh, het hele gebouw vuut de stroom weg. Dus iedereen, daar zijn we hoogstwaarschijnlijk ook uit. Ja, zijn we ook uit de eten, ja. En toen heb ik die mannen echt p. Maar binnen vijf minuten hadden ze dat allemaal weer aan de gang. Ja, dat vind ik uh, echt heel knap. Dat zijn dus de goede technici. Maar er zijn ook... Ja, dat moet ik helaas zeggen. Dat, dat ja, ik kan je niet redden, hè? Ik bedoel, nee. Je kan of in alle rust constateren dat het goed komt... of in alle rust constateren ja. dat het niet meer goed nee. komt. Dus ja. stress is nergens dus voor nodig. Nee. Maar ik, uh, in ons vak uh, krijg je ook wel eens te maken... helaas met technici die... Uh, ja, dat, dat ik denk van, heel god. Hoe ga je daar dan mee om? Daar ben ik dan heel benieuwd naar. Want je wilt wel dat het lied wat jij ten gehoren brengt... dat dat goed door die eter klinkt. Want dat is namelijk jouw identiteit. Dat is jouw signatuur. Dus hoe ja, je dan, dat? Ja, je bent... Je weet... Je, je, je bronnen die je meeneemt... bijvoorbeeld je, je, je gitaar of je keyboard... Je, kijk, dat is stukje... daar moet jij zorgen dat dat goed is. En eh, vaak de technicus in de gaten houden. Weet je, heel veel technicus hebben dan geleerd... er komt een gitaar, oh dan moet ik dit en dit en dat eruit draaien. En vaak zeg ik van... nee hoor zet hem even recht. nou Ik heb het nou niet over jullie. Hè? De, nee. Jullie zijn de a tech Maar je hebt heel veel mensen die zijn dan zogenaamd technicus... Op locaties en waar je dan even snel een optreden moet doen. Of ja, dat zijn vaak, ja, vroeger was de techniek in een, in een bandje, was degene, speel jij wat? Nee, doe jij maar de techniek. En ja. Ja, hun is het... zijn eigenlijk de beroep. Ja. ja, dat is natuurlijk wel in de toekomst wellicht wat, wat minder rooskleurig te noemen. Dat op radio ook steeds meer presentatoren hun eigen techniek zullen gaan doen. Uh, waarmee dan toch ook de kwaliteit, neem ik aan tenminste, een beetje te gaat. Ja, uh, kijk, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de bezuinigingen. Op een gegeven moment uh, ja, moet, moet, moet er ergens bezuinigd worden. Van, nou ja, Dan maar bij de technici. En dan kan je natuurlijk wel van je programma budget zeggen... Van, nou, we huren technicus in, want ik kan dat helemaal niet. Maar ja, als je budget dat niet toelaat, dan houdt het snel op. Ja. Dan moet je het zelf gaan doen. En dat zal het ongetwijfeld, er zijn mensen die er ongetwijfeld talent voor hebben en het heel goed kunnen. Want dat zie je ook vaak al bij verslaggevers... die gewoon zelf op een laptop je items monteren. En er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Er zijn mensen die er helemaal geen vierden mee hebben. Maar ja, die wel ergens een keuze gemaakt moeten worden. Dat zegt dus ook iets over de mogelijke toekomst... die jullie technici tegemoet gaan bij de radio in ieder geval. Gert van Dam, waar ben jij over twaalf jaar? Dat is namelijk onze bestaansperiode van nachtvluchten. Ja, Peter, Peter zegt het al. Dan ben ik 65. Iemand zei in een bejaardentehuis, volgens mij was het Peter Belt. Ja, en dankjewel. 65, dan zit je dan niet in een bejaardentehuis. Dan nee, ben je tegenwoordig met... niet meer, nee. Maar uh, ik hoop dan dat ze dat weer terugdraaien... en dat ik dan gewoon uh, zelf mag kiezen of ik wel of niet wil werken. In plaats van 67 bedoel ja. je, te moeten worden. Ja. Maar je gaat het wel rondmaken tot aan je 65ste als techni technicus? Als, uh, als het, uh, die mogelijkheid er nog is wel, ja. Want het werk blijft wel gewoon leuk. Je blijft het wel leuk vinden in een ja. uitdaging ook, ja. En de krenten die zijn er altijd wel ergens te vinden, toch? Jawel, ja. ja. René Visser, waar ben jij over twaalf jaar? Ik heb geen idee. Nee? Ik, ik weet nou stond toevallig wat ik morgenmiddag doe... maar kijk ja. nooit zo lang vooruit. Maar... Nee. Ja. Heb je nooit gedaan in je leven, lang vooruitkijken? Nee. Nee, nee joh, ik zie hoe het komt. ja. Maar uh, ja, weet je, kijk, als iemand bij de radio zit hartstikke leuk, want het is een leuk vak. Ik bedoel, ik heb ooit uh, zat ik bij lokalen op en dacht, nou ja, het is eigenlijk best leuk om te doen. Toen heb ik nog wel een vak geleerd, maar ja, ik ben dit gaan doen. Oh, dus je bent via de lokale eigenlijk in het vak gerold en vervolgens de opleiding gevolgd? Nou ja, ik heb MTS gedaan. Ik heb nog een poging tot HTS gedaan, maar dat was Wiskunde niet zo gegrepen voor mij. En uh, nou ja, ja, radio is gewoon leuk. Ik bedoel, het is heel divers. Je komt overal. Ja, je ziet het. Ik bedoel, we zitten nou in die verkeersdoer opeens. Juist. Ja. En dan zit je op zondag zit je weer in de kerk. En dan, dan sta je weer bij de DSB. Je komt overal en dat is hartstikke leuk. Dus voor hetzelfde geld zien we jou over twaalf jaar ook weer met die modderpoten ergens uh, op een festival staan. Ja, voor hetzelfde geld ben bakketbakker op het op, op, op mijn plaat. Ik weet het niet. Ik, uh, ik, zie ik wel. vind het wel een hele mooie instelling. Dus ook wij nemen geen afscheid. Ook wij nou. zeggen gewoon tot de volgende keer. Gert van Dam, dankjewel. René Visser, dankjewel. Vraag. Ik hoop dat jullie nog even blijven. Want het is een unieke plek hier. We hebben een prachtig uitzicht. En ik geloof dat tegen een uur of zes zo'n beetje de zon op zal gaan. Dus ik hoop dat we dat nog even gaan uh, meemaken. Dankjewel uh, voor deze bijdrage. Dick Binnendijk, hij is er niet... maar het is wel een hele bevlogen radiomaker. En op dit moment zit hij heerlijk... onder de zomerse niet pannen zo bedoel, van Lissabon. Ik zit hij er dwars doorheen heen te tetteren? <laughs> Het is Maarten Peters, dames en heren, luisteraars. Mijn tafel hier. Hé, hey, leuk. Sorry, ik was ik Wat wou je zeggen? Maak nou, het dan maar even nou, af. Ik toch, ja, over, we hebben het over die technici. Dat, dat zijn, dit zijn dus jongens die dat heel goed kunnen. Maar als ik dan hoor dat ze dat ook gaan wegbezuinigen... dan denk ik, wat een ramp man. Want ja, dan Dan, word je dan klinkt de muziek niet zo mooi. Als wat je net de hele avond al hebt gehoord, weet nee. je wat hier gebeurt. We gaan naar andere kwaliteit luisteren. En dat is Dick Binnendijk, een zeer bevlogen radiomaker. Hij zit nu in Lissabon, maar hij heeft voor ons wel een prachtig bericht achtergelaten. Jezus, wat een vliegtuige. Ik ben weer terug in het huis van professor Victor Eckhaus in Amstelveen. Hij was wiskundige en schrijver van het boek Wietus en de jaren van angst. En dat ging over zijn belevenissen als Joods-Pools jongetje in de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak hem in 1997 en blijkbaar was er die dag... een aanvliegroute naar Schiphol over Amstelveen. We zijn toen in zijn huis op zoek gegaan naar een plek... waar we het minst last hadden van die vliegtuigen. En er bleek zijn slaapkamer te zijn. En zo heb ik bijna het hele interview gedaan... naast elkaar op de rand van zijn bed. Ik moest weer aan die bedscène denken... toen begin juni mijn radioportret van Victor Eckhuis herhaald werd in Nachtvluchten... Dit portret is een van de zestig die ik gemaakt heb... voor het NPS-programma Een Leven Lang. Een programma met interviews met oudere schrijvers, kunstenaars en wetenschappers. En dat programma heeft tot, ik dacht, 2004... in ieder geval ruim twintig jaar bestaan. Onlangs hadden we met de harde kern van tien oud-programmamakers... van een leven lang onze jaarlijkse reunie. Tijdens het eten, s'avonds in de tuin van Yvonne Scholte hebben elkaar verhalen verteld die we ons herinnerden... bij het maken van radioportretten. En dit zijn verhalen die de luisteraar nooit hoort... maar die soms zeer vermakelijk kunnen zijn. Elke programmamaker kan er zo een paar anekdotes uit zijn... of haar mouw schudden. En bij mij, zoals dat jouw slachtoffer... om een of andere reden poos op je is... en dan moet het interview van zo'n pakweg drie uur nog beginnen. Hoe los je zo'n situatie op en in wat voor bochten moet je je dan wringen? Of dat je vergeten bent jouw hoofdpersoon te zeggen... dat ze haar koelkast weer aan moest doen. Een aan- en uitslaande koelkast is heel vervelend voor de opnames. De volgende dag werd ik door haar gebeld. Alles was ontdooid en er lag een plas rood water op de grond. Of dat er gedreigd werd met een kort geding... als mijn hoofdpersoon voor de uitzending niet eerst het hele programma kon horen. Ja, ze was oud-rechter. En ik denk soms ook nog aan die koekjestrommel... van jeugdboekenschrijfster Thea Beckman. Thea hield me die trommel voor, maar nog voordat ik een kaakje te pakken had... had ze de koektrommel alweer weggetrokken. Het typeert haar karakter, het was niet echt een aardige vrouw. En ik doe dit eh, nog wel eens voor, voor mijn radiostudenten op de School voor Journalistiek in Utrecht. De meeste studenten kennen namelijk het boek van Thea Beckman wel... Kruistocht in Spijkerbroek. Nou, dit soort verhalen en verhaaltjes dus gingen op onze reunie over en weer. Ik ben een slechte slaper. En daarom luister ik s'nachts vaak naar de radio... in de hoop dat ik dan weer in slaap val. Meestal lukt dat wel na een uur of twee... maar eigenlijk het minst bij nachtvluchten. Dat zijn vaak doorwaakte nachten. Over mijn wakkere nachten heb ik in 1998... ook nog eens een documentaire gemaakt... met de voorspelbare titel Een slechte slaper. En dat heeft geloof ik één of tweemaal in nachtvluchten gezeten... Van dat slechte slapen zal ik nooit meer afkomen, zeker als je ouder wordt. Over twaalf jaar ben ik 75 en dan zal ik nog steeds s'nachts luisteren naar de radio. Nachtvluchten is dan al jaren verleden tijd... maar ik hoop dat er dan nog steeds interessante programma's worden uitgezonden... waar ik naar kan luisteren. Verder hoop ik dat ons een leven lang clubje nog steeds bij elkaar komt. Een aantal van ons is dan al in de tachtig. We zullen dan vast niet meer met drie roeiboten... in het natuurgebied Botshol, tussen Apkoude en Vinkerveen... via een brede sloot naar het open water roeien. We moesten de plas over, want daar wist Yvonne... dat er nog een strandje was waar we konden aanleggen. We hadden pal tegenwind. Een van de boten wist de overkant wel te halen... maar vond het strandje niet. Bij twee boten merkten we dat we meer achteruit gingen dan vooruit. Nou, je kunt je daar wel tegen verzetten... Maar dat kost alleen vreselijk veel energie. Dus we hebben ons laten afdrijven en we zijn teruggegaan. En zo kwamen we in een nog mooier gebied dan we al geweest waren. Dus een tip. Verzet is soms goed, maar levert niet altijd de mooiste plekjes op. Dat soort roeitochtjes zit er over twaalf jaar niet meer in. Wel zullen we als oud- en langers nog steeds over onze programma's hebben... en elkaar verhalen vertellen. We zullen het ook vast jammer vinden dat onze oude programma's... niet of nauwelijks meer zullen worden uitgezonden, zoals in nachtvluchten. Nora en Barbara, ik zwerf nu ergens rond in Europa... dus de laatste uitzending zal ik niet live kunnen horen. Bedankt voor de vele doorwaakte nachten met mooie programma's. Ja, al dus Dick Binnendijk. En uh, dat hij nu in Lissabon is, dat heb ik hele ochtend vernomen. Dus hij zwerft niet echt rond, maar hij heeft een plekje voor de komende dagen gevonden. Heel fijn. En we hebben ons laten verrassen. En ik vond het prachtig om naar te luisteren. En inmiddels zijn er een aantal van die interviewcorriveën hier aangeschoven. Het is uh, nu eerst uh, tijd voor een kort journaal. En daarna zijn we bij u. Terug met Nachtvluchten door de zon bij Omroep Max op Radio 1. En in het volgende uur, zoals gezegd... dus ik noem ze dan meesterinterviewers. Leo Siepe, Koen Verbraak en Gerard Klaassen. Kortom, dat wordt een lustig uurtje. Tot zo.